Verkiezingsprogramma GroenLinks Gelderland 2019 tot 2023 Schone economie met werk voor iedereen Goede banen voor iedereen, eerlijke inkomens, welzijn en gezondheid. Dat is welvaart volgens GroenLinks. Voorwaarde daarbij is dat we de aarde niet verder uitputten en dus duurzaam met grondstoffen omgaan. Het is de hoogste tijd om te investeren in een nieuwe economie. Een economie die knalgroen is, circulair en afvalloos. En een economie die inclusief is, goede banen en eerlijke inkomens voor iedereen. De provincie speelt een sleutelrol in het aanjagen van de groene en sociale economie die GroenLinks voor ogen heeft. Provincie, pak de regie. Onze economie moet drastisch veranderen om de doelen van het klimaatakkoord te halen. Bovendien wil GroenLinks vol inzetten op de circulaire economie en op natuur-inclusief ondernemen. Gelderland heeft veel innovatieve ondernemers die ook hun maatschappelijke verantwoordelijkheid willen nemen. Die positieve ondernemerskracht willen we graag stimuleren. We vinden het een van de belangrijkste taken van de provincie om in de drie ontwikkelingen het voortouw te nemen en haar regierol waar te maken. Situatie in Gelderland nu Schadelijk beleid Onze huidige economie zorgt voor veel afval en een enorme verspilling. Het leidt tot roofbouw op onze grondstoffen en natuur en tot onnodige milieuvervuiling, bij ons maar ook elders in de wereld. De maatschappelijke kosten zijn hoog en drukken fors op de portemonnee van onze inwoners en bedrijven, bijvoorbeeld door de afvalstoffenheffing. De provincie Gelderland gaf in de afgelopen jaren financiële steun aan een aantal economische programma's op basis van gebiedsopgaven waar gemeenten zelf plannen voor konden aandragen. Vaak was dit vooral gericht op economische groei en aantrekken van nieuwe bedrijven. Duurzaamheid, energietransitie, circulariteit en de inclusieve arbeidsmarkt stonden daarbij te weinig centraal. Ambitieuze maatregelen tegen klimaatverandering De provincie Gelderland wil dat in 2030 de uitstoot van broeikasgassen 55% lager is dan in 1990. Dat is meer dan in het landelijk akkoord is vastgelegd. We ondersteunen die ambitie van harte. Maar dan willen we ook dat al het mogelijke wordt gedaan om deze doelstellingen te realiseren. De energieregio's die in het Klimaatakkoord zijn aangewezen werken concrete maatregelen uit en de provincie zet al haar instrumenten in. We zien dat veel inwoners wel willen, maar nog niet goed weten welke maatregelen haalbaar en betaalbaar zijn. De energieloketten van de gemeenten zijn helaas nog te weinig effectief. Terwijl het ontzorgen en ondersteunen van inwoners cruciaal is om de ontwikkeling goed op gang te laten komen. GroenLinks wil dat de provincie er via het Gelders-Energieakkoord voor zorgt dat dit optimale aandacht krijgt. De impact van deze ontwikkeling op onze economie zal groot zijn en biedt veel nieuwe kansen. Energiecoöperaties ondersteunen In de energietransitie wordt de rol van inwoners steeds belangrijker. Bij de ontwikkeling van gasloze wijken, plaatsing van windmolens en grote zonneparken speelt draagvlak bij inwoners immers een grote rol. Inwoners kunnen zich bovendien verenigen in energiecoöperaties en zo eigenaar of mede-eigenaar worden van hun eigen energieproductie. Zo profiteren zij maximaal. GroenLinks wil deze energieinitiatieven aanmoedigen en ondersteunen. Gelderland telt op dit moment al zo'n 50 energiecoöperaties. Al deze bestaande expertise willen we gebruiken om de start van nieuwe coöperaties soepel te laten verlopen. Daarom verdient de Provinciale Koepel, de Vereniging Energiecoöperaties Gelderland, VECG, langdurige ondersteuning van de provincie. Energiearmoede aanpakken De omschakeling naar andere, schone vormen van energie kost geld. En die kosten drukken op dit moment zeer ongelijk op het huishoudbudget van onze inwoners... Mensen met een smalle beurs zien hun woonlasten stijgen en hebben nauwelijks mogelijkheden om te investeren in energiebesparing. Zeker nu de tarieven sterk gaan wijzigen, dreigen veel gezinnen in de problemen te komen. GroenLinks wil deze energiearmoede tegengaan. Landelijke regels rond lonen, huurprijzen en subsidies zijn hierin heel bepalend, maar ook de provincie kan haar beleid en invloed gebruiken om te zorgen dat de lusten en lasten eerlijk worden verdeeld. Bijvoorbeeld via de bijstelling van het Gelders Energieakkoord. Het tegengaan van energiearmoede is cruciaal voor het draagvlak voor de energiemaatregelen die gaan komen. Circulaire economie sterk stimuleren Afval bestaat niet. Dat is het uitgangspunt dat we wat GroenLinks betreft gaan hanteren. We willen de maakindustrie stimuleren om circulariteit al in het ontwerp van de producten mee te nemen. En in de landbouw stellen we de regionale kringloop van nutriënten centraal. Ook het initiatief van een Gelderse grondstoffenbank ondersteunen we van harte. Hiermee wordt op termijn 100% recycling mogelijk in de bouw- en wegensector. We zijn ook blij met de statiegeldalliantie. We blijven inzetten op de invoering van statiegeld op blikjes en kleine flesjes. Bovendien kunnen gemeenten rekenen op onze steun, bij hun taak om het aandeel restafval terug te brengen tot 30 kilo per huishouden per jaar in 2025. Gelderland als eerste afvalloos De ontwikkeling om circulair te werken en een afvalloze provincie te worden komt maar heel moeizaam op gang. GroenLinks wil daarom dat dit een centraal uitgangspunt wordt voor alle economische stimuleringsprogramma's van onze provincie. De provincie moet een ambitieuze aanjager zijn van duurzame bedrijfsontwikkeling en belemmerende regels wegnemen. Zij kan er bovendien voor zorgen dat goede voorbeelden in de hele provincie navolging krijgen. Bijvoorbeeld in de Clean Tech-regio en in de regio Arnhem-Nijmegen. Als het gaat over afval is ook dumping daarvan in het landschap en de natuur helaas een toenemend probleem. Het is deels gerelateerd aan criminele activiteiten en het levert gevaar op voor bewoners en toeristen. Groenlinks wil dat er in samenwerking met politie en gemeenten gericht beleid komt om deze ontwikkeling te keren. Natuurinclusieve kringlooplandbouw wordt de norm. De land- en tuinbouw is een belangrijke economische factor in onze provincie, maar ook een sector waar veel bedrijven nog schadelijk zijn voor lucht, bodem, water en dieren. Zo produceert de Food Valley bijvoorbeeld het grootste mestoverschot van Nederland en verschralen de landschappen en biodiversiteit in onder andere de Achterhoek in hoog tempo. Een aanpak richting natuurinclusieve kringlooplandbouw, een vermindering van de veestapel is essentieel om tot verbetering te komen. Hoe we dat willen realiseren leest u in het hoofdstuk over natuurinclusieve en diervriendelijke landbouw. Bescherm Rivierenland tegen verdozing De logistieke sector groeit snel onder invloed van de internet-economie. Inwoners laten steeds meer spullen thuis bezorgen. De provincie heeft het Rivierenland aangewezen als een groeigebied voor logistiek- en distributiecentra. Logisch, gezien de centrale ligging tussen de Randstad en Duitsland. Maar het leidt wel tot verdozing van dit unieke landschap. GroenLinks wil het Rivierenlandschap hiertegen beschermen en het transport verduurzamen. Daarbij horen korte handelsketens en distributiecentra die omgevingsnabij kunnen uitleveren. Dat geldt niet voor alle productiesectoren en een zekere concentratie van distributiecentra op centraal gelegen punten is logisch, maar de ontwikkeling die nu plaatsvindt in het rivierenland is ongewenst. De railterminal bij Valburg, waartoe de provincie onlangs heeft besloten, kan er wat GroenLinks betreft alleen komen als nut en noodzaak is aangetoond en als de terminal zorgvuldig in het landschap wordt ingepast. Natuurvriendelijk toerisme is welkom. Een andere zeer belangrijke economische sector is het toerisme. De provincie Gelderland stuurt op de Veluwe op één. Belangrijker dan de economische koppositie vinden wij dat het toerisme in Gelderland haar eigen karakter behoudt en dat de druk op onze natuurgebieden afneemt. Mensen komen voor rust, ruimte en natuur. GroenLinks wil investeren in het toerisme, maar geen grootzalige vakantieparken, pretparken of gondelbanen toestaan. We gaan liever voor herstructurering, modernisering, comfort, verduurzaming en het klimaatneutraal maken van de accommodaties. We willen bovendien bevorderen dat iedereen van de natuur kan genieten. Dat stelt eisen aan bereikbaarheid en toegankelijkheid. Door de groei van het toerisme wordt het ook belangrijker toeristische accommodaties beter te ontsluiten via wegen en fietspaden. Nieuwe netwerken van fiets- en wandelroutes en paden, zoals klompenpaden, kunnen we verweven met nieuwe ecologische verbindingen. Bij uitbreiding van onze wegenstructuur letten we op dat wandel- en fietsroutes niet worden doorkruist of geblokkeerd. Stop uitbreiding van Lelystad Airport GroenLinks blijft zich actief verzetten tegen de plannen van uitbreiding van Lelyset Airport en de laagvliegroutes boven de Veluwe, de Betuwe en de Achterhoek. We willen samenwerken met omliggende provincies die evenzeer met de gevolgen van deze plannen te maken krijgen. De laagvliegroutes zijn allereerst zeer schadelijk voor de Gelderse natuur, voor onze gezondheid en voor het woongenot in nu rustige delen van onze provincie. Daarnaast rapporten aan dat toeristen mogelijk zullen wegblijven door de enorme geluidsoverlast boven onze natuur- en recreatiegebieden. En dat dit zou kunnen leiden tot bedrijfssluitingen, verlies van duizenden banen in de toeristische sector en groot omzetverlies voor toeleveringsbedrijven en middenstand. Uitbreiding van Lelystad Airport zet alles op het spel wat de provincie Gelderland en gemeenten in de laatste tientallen jaren samen hebben opgebouwd. Inclusieve arbeidsmarkt actief bevorderen Onze economie zorgt voor werk en inkomens, maar helaas niet voor iedereen. Voor mensen die kwetsbaar zijn door bijvoorbeeld afkomst, leeftijd of beperking blijft het vaak moeilijk om een zinvolle plek op de arbeidsmarkt te krijgen. Ook wordt de positie van arbeidsmigranten steeds nijpender. Iedereen die in Gelderland werkt, heeft ook recht op fatsoenlijk wonen. We willen een inclusieve samenleving, wat betekent dat de provincie ook actief stuurt op de sociale aspecten van de economie. De provincie kan daarin als werkgever een voorbeeld zijn voor anderen. We willen dat de provincie in haar inkoopbeleid afspraken maakt over arbeidsplaatsen, leerwerkplekken of stageplaatsen voor mensen die anders het risico lopen langs de kant te blijven staan. Met dit principe van social return heeft de provincie een bescheiden begin gemaakt, wij willen dat dat veel steviger wordt uitgebouwd. Proeven met basisinkomen ondersteunen In Gelderland experimenteren onder meer Wageningen en Nijmegen met het basisinkomen. Een basisinkomen is voor alle volwassenen. Daarom is het van belang om een experiment te doen met een veel grotere groep dan alleen bijstandsgerechten. Wij willen dat ook mensen die nu tussen minimum en modaal verdienen aan de proef mee kunnen doen. GroenLinks wil dat de provincie, waar dat wettelijk mogelijk is, zulke experimenten actief ondersteunt. We zijn samen verantwoordelijk. Nederland is nog altijd een van de meest vervuilende economieën van Europa en bijna het slechtste jongetje van de klas als het gaat om klimaatmaatregelen. Bovendien verdwijnt elders in de wereld op grote schaal bos om soja te kunnen verbouwen dat wij aan ons vee voeren. Door hier zo goedkoop mogelijk uit te willen zijn werken in andere landen mensen tegen zeer lage lonen en in slechte omstandigheden. Boeren die zich in andere landen niet aan milieu- en dierenwelzijnsregels hoeven houden, produceren daar tegen afbraakprijzen, waardoor ook onze agrarische sector in de problemen komt. GroenLinks wil dat de Gelderse economie eerlijker wordt. We zijn blij dat Gelderland een fair trade provincie is en dat moet vooral zo blijven. Maar de waarden van fair trade die de provincie Gelderland zelf toepast, zouden in onze hele Gelderse economie algemeen uitgangspunt moeten zijn. Daar hoort bij circulair en afvalloos werken, in hoog tempo vervuiling en broeikasgassen omlaag brengen en duurzame landbouw ontwikkelen, zoals we in dit programma bepleiten. GroenLinks zal dit sterk blijven stimuleren, waar het maar kan. Een belangrijk deel van onze provincie grenst aan Duitsland, en het vrije economische verkeer is in de grensregio dagelijkse praktijk. Belangrijke publieke voorzieningen kunnen grensoverschrijdend worden gebruikt, maar dat vraagt om afstemming van regelgeving. Nu werken verschillen in wet- en regelgeving en bekostiging tussen de beide landen nog belemmerend. In het belang van bewoners en bedrijven in dat gebied willen we investeren in optimale samenwerking, met een sterk accent op energietransitie en werkgelegenheid. Programmapunten A. We zorgen ervoor dat in 2030 in de hele provincie de CO2-uitstoot met 55% is gedaald ten opzichte van 1990 en dat de CO2-uitstoot in 2050 nagenoeg nul is via de bijstelling van het Gelders Energieakkoord en in de plannen van onze energieregio's. B. We zorgen voor een adequate ondersteuning van Gelderse energiecoöperaties. C. We willen een programma Circulaire Economie dat Gelderse initiatieven verbindt en aansluit op de landelijke aanpak, zodat Gelderland werkelijk een afvalloze provincie wordt. D. Via haar economische stimuleringsprogramma's stuurt de provincie actief op vermindering van broeikasgassen op een circulaire economie, schone omgeving, biodiversiteit en inclusie. E. We stellen natuurinclusieve landbouw en duurzame voedselproductie centraal. F. We willen een heroverweging van de concentratie van logistieke bedrijven in het rivierenland om de verdozing van het landschap een halt toe te roepen. G. We verzetten ons actief tegen de railterminal Gelderland omdat nut en noodzaak onvoldoende zijn aangetoond. H. Zandwinning moet veel minder gemakkelijk worden toegestaan dan nu het geval is. De toets op biodiversiteit in het vergunningsspoor voor zandwinning moet belangrijker worden en meer onderzoek moet worden gedaan naar de gevolgen voor het landschap en de natuurontwikkeling op de bodem van de plassen. I. Gelderland stimuleert en faciliteert toerisme in Gelderland, gebaseerd op de uitgangspunten rust, ruimte en natuur. GroenLinks wil geen grootschalige vakantieparken, extra attractieparken of bouw van gondelbanen in Gelderland. J. Geen uitbreiding, maar herstructurering, modernisering, comfort, verduurzaming en energie-neutraal maken van vakantieparken in Gelderland. K. We verzetten ons actief tegen de uitbreiding van Lelystad Airport en de laagvliegroutes boven Gelderland. Ook zijn wij kritisch over de uitbreiding van het militaire vliegverkeer in het algemeen en van vliegvelddelen in het bijzonder. L. De praktijk om via inkoopbeleid van de provincie meer personen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan betaald werk te helpen, social return, moet worden voortgezet en uitgebreid. De provincie stelt zich daarnaast op als voorbeeld werkgever. M. Gelderland ondersteunt waar mogelijk, ook financieel, initiatieven voor experimenten met basisinkomen. N. Fair trade beginselen, worden niet alleen in de organisatie van de provincie zelf toegepast maar vanaf nu ook in de economie van gelderland gestimuleerd o provinciale vergunningen worden aangescherpt voor fabrieken die overlast geven of een veiligheidsrisico vormen voor de omgeving zoals de papierfabriek in renkum de chemisch fabriek langs het spoor in zalbommel of de betonfabriek in wageningen p provinciale vergunningen worden aangescherpt en er wordt streng gehandhaafd bij de bedrijven die overlast geven, regels overtreden en een veiligheidsrisico vormen voor de omgeving, zoals bedrijven die zich bezighouden met de opslag van kunstgras en of verwerking van afval, zoals kunstgras.